Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Jobboot met het NOS journaal. Twee van de drie Sinfonica in Rosso concerten van Diana Ross... kunnen volgende maand gewoon doorgaan. Om de optredens in het Arnhemse Gelderdoom te bekostigen... houdt Marco Borsato samen met bevriende artiesten twee inzamelingsconcerten de fabriek in Antwerpen sluit. De leden van de Europese metaalvakbond willen met hun aanwezigheid laten zien... dat ze solidair zijn met hun collega's in Antwerpen. Ook protesteren ze tegen massa-ontslagen in andere vestigingen. Deze maand werd zeker dat het noodlijdende General Motors... Opel verkoopt aan het Canadese Magna. Hierdoor verliezen naar schatting 10.000 van de 50.000 Europese Opel-werknemers hun baan. Vooral werknemers in Antwerpen zijn bang voor sluiting... omdat ze denken dat de Duitse fabrieken met overheidsgeld overeind worden gehouden. De NMA kan binnenkort hogere boetes opleggen bij overtreding van mededingings of energieregels. Minister Van der Hoeven schrijft aan de Tweede Kamer dat strenger moet worden opgetreden als bedrijven zich niet aan de wet houden. Vanaf volgende maand kunnen bedrijven bij zeer zware overtredingen boven de gebruikelijke boete een toeslag krijgen van 25% van de jaaromzet. Verder kan de boete worden verhoogd als het bedrijf vaker dan één keer in de fout gaat. Minister Eurlings heeft het startschot gegeven voor de werkzaamheden aan de A4 tussen Burgerveen en Leiden. Het gaat om het eerste voorrangstraject van de minister. Dat zijn projecten waarvan de besluitvorming is versneld. De weg wordt tussen Leiderdorp en Leiden verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Ook wordt bijna anderhalve kilometer van het traject verdiept aangepakt.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon en zee. Zandvoort een zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Boulevard. Now lightning strikes at eight So you better not be late For this rubber does been rockin' jam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 Mijn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 I'm www.zfmzandvoort.nl That it was him Elvis, the pelvis My dear beloved friend A plastic ballet That make me sleep at night A nightmare of dancers Memphis, Tennessee Jumping around Grace but in memory and pee She colored my hair In good or pretty way Trying so hard To make the memory stay Awake by a bush in my side She looked very angry Then she cried How could you do this to me? Take a rest How could you mess this up? Now I'm depressed Why don't you Shut up Your brain is like a fall Oh, Elvis, Elvis, Elvis My head, I get a wall Elvis. you look like Elvis, and you dance like Elvis It's like a give me a cool Corona Could you be like Elvis, would you look like Elvis, and you dance like Elvis I said stop, give like me, like me a cool Corona ah, Oh shut up I can't take this like anymore you know, Listen to her, her. Oh, to she's, like oh she's like a nightmare oh, you know, When you decide Listen up. The only reason I'm together with you is because of your dad. Can't you understand that? Dog. <laughs> <John, his laughs> my be <father. laughs> <laughs> <right laughs> you know, like Elvis. You be like be <laughs> <laughs> You're always right next to me I'll tell you no wrong Maybe I should just let it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 Hier in dit licht zijn we namelijk zouden. Even een stilte, dan lachen we. All